De Griekse regering heeft wetswijzigingen ingediend bij het parlement... om een nieuwe lening van de internationale geldschieters te kunnen krijgen. In de overeenkomst die maandag in Brussel werd bereikt... staat dat het parlement uiterlijk vandaag de voorwaarden moet goedkeuren... die in het akkoord staan. Het akkoord staat onder meer dat Griekenland de BTW moet verhogen... en het pensioenstelsel en het bankensysteem moet hervormen. Waarschijnlijk wordt er vanavond rond middernacht over gestemd. Het is de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons... gelukt om heel langs Pluto te vliegen. Om drie uur vannacht kreeg de vluchtleiding het bericht van de zonde... dat de zogenoemde flyby succesvol was verlopen. De ruimtesonde scheerde gistermiddag het dichtst langs Pluto... en maakte toen al de scherpste foto die tot nu toe van de dwergplaneet is genomen. Een meisje van vijf dat gisteravond in Nieuw-Dordrecht bij Emmen werd vermist... is weer terecht. Ze is vlak na middernacht buiten de camping gevonden... waar ze met haar ouders verblijft. Volgens de politie is ze in goede gezondheid. Het Engelstalige meisje was gisteren ineens van de camping verdwenen. Het weer, veel bewolking, een enkele bui, ook wat zon... en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen droog en geregeld zon... en dan wordt het 23 tot plaatselijk 30 graden. Dit was het NMSG. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A12, Den Haag-Utrecht... tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 3...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 dream cerco non lo so ma so che adesso dat tutto ciò che trovo i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 ZANG Dus nu weet wat ik heb Ik heb sigo insistiendo a pedir perdón lo único que importa está en tu ser is Dit is niet goed. Dit Dit is niet goed. Dit Dit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 Fem, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. <laughs> Uitje tot me selecta, ta, ta, ta, ta, ta. I'm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 to be keep myself